Drie uur. Dit is Radio 1, met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Willem Middelkoop staat met zijn boek The Big Reset... tweede op de lijst van bestsellers over bankieren bij Amazon.com. De dollar is volgens hem zwaar op zijn retour. Waarom? Dat vertelt hij ons zo meteen. En een broodje kroket graag. Ja, hoe zeg je dat? Zonder zo'n naar Russisch geschet, maar wel in echt Russisch. Ja, dat en zoveel meer in het tweede uur van Radio 1 vandaag... na het NOS Journaal met Ewart de Jong.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 De Nederlandse journaliste Rena Netjes is weer terug in Nederland... naar vliegtuiglanden rond het middaguur op Schiphol. Netjes verliet Egypte vannacht met hulp van de Nederlandse ambassade. De journaliste wordt door de Egyptische autoriteiten... verdacht van het bieden van hulp aan een terroristische organisatie... die gericht is op het verspreiden van valse informatie. Haar naam werd door de autoriteiten genoteerd... bij een bezoek aan medewerkers van het Arabische nieuwsnetwerk Al Jazeera.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 Twee leden van een jeugdbende uit Culemborg zijn veroordeeld tot drie en vier jaar gevangenisstraf. Een jongen van 17 kreeg drie jaar. Maar hij is door de rechtbank veroordeeld volgens het volwassenrecht. Omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld binnen de bende. Die bestond uit zo'n vijftig jongeren van overwegend Marokkaanse afkomst. Ze pleegden zo'n 200 inbraken in Culemborg, vooral in de wijk Ter weide. Ook intimideerden ze bewoners, waardoor die geen aangifte durfden te doen. In totaal krijgen zes hoofdverdachten vandaag een straf te horen.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 Die partij vindt het onbegrijpelijk dat het station en het spoor negen dagen lang dichtgaan. Minister Schult zegt dat verdraging en hinder onvermijdelijk is. Er is voor gekozen een tijd terug om meerdere dagen achter elkaar te gaan werken... zodat uiteindelijk uh, de gevolgen ervan uh, door de rest van het jaar beperkt zijn. Is er is gekozen voor een vakantieperiode en is er gekozen voor uh, ja, een korte periode achter elkaar. Prinses Beatrix is verhuisd naar kasteel Drakenstein in Lagevuurse. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft ze zich vandaag laten inschrijven... in de gemeente Baarn, waar onder ondervalt. Beatrix woonde van 1963 tot 1981 ook al op Drakenstein... voordat ze verhuisde naar Huis ten bos in Den Haag. Bij het kasteel in Lagevuurse ligt ook haar overleden zoon Friso begraven. Drakenstein is persoonlijk eigendom van prinses Beatrix. Het weer overwegend droog en tot avond flinke zonnige periode... bij 7 tot 8 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidelijke wind. Vannacht bewolkt en morgen wordt een dag met regen en veel wind. En de dinsdag zou de dinsdag niet zijn als er niet alweer files staan. Zo vroeg in de avondspits Jolande van der Velde, AMB. Goedemiddag Bas, de files die staan op de A2, Eindhoven richting Den Bosch... tussen Best en Boksel, 2 kilometer. Aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Er zijn twee rijschokken dicht. En op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Spaanse Polder en het knopen plein 4 kilometer. Daar is de rechte rijschok dicht. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. De dollar die gaat zijn sterke mondiale positie verliezen, zegt financieel journalist Willem Middelkoop. Een Hollandse koe kopen met onbekenden samen, verdelen en dan opeten. Dat kan en hoe, dat horen we zo meteen. Welkom opnieuw bij Radio 1 Vandaag. Zijn nieuwste boek, The Big Reset, staat op nummer twee van de bestverkochte boeken over banken en bankieren bij Amazon.com, de gigantische Amerikaanse webwinkel. Willem Middelkoop begon ooit als fotojournalist, was beurscommentator bij RTLZ, werd al snel goudhandelaar. Later schrijver van boeken over de crisis, over goud en nu dus over de Incredible World of Banking. En Willem Middelkoop is bij ons. Heel goedemiddag. Ja. Op twee ja. bij Amazon. Gefeliciteerd. Uh, ja, nou verschijnen niet zoveel boeken over bankieren. Hè. zeg ik altijd. Maar meteen hè. bescheiden bij. Maar twee. <lacht> minimaal nee, twee. twee. Nee, maar het loopt, het loopt leuk. Wat ik altijd even bij moet zeggen. Het boek is nu uitgekomen in het Engels. Want ja. een paar mensen zijn naar het boek al gerend. En die mailen me dan of tweeten. Hij is niet in het Nederlands. Nee, de Nederlandse editie die komt over drie maanden. Uh, dit is de internationale editie die is eerst uitgekomen. The Big ja. Reset heet het. Ja. En in april is hij dan in de Nederlandse boekwinkel. Dan krijg je het Nederlands. Ja, nee, tot. de... Ja. Big Reset. Okay, dus dat blijft dan wel. Ja, beak beak. Hey, want Je hebt het geschreven in het Engels en je ja. bent nu je eigen boek aan het vertalen. Aan het terugvertalen in het Nederlands. Okay. Heel vervelend werk, want eigenlijk, het boek is eigenlijk af. Maar nu moet ik het allemaal terugvertalen moet je weer in Nederland? het Nederlands. Dan ja. ben je weer aan het werk. moet je ja. weer al die correctierondes door. Het is een Big Reset eigenlijk ook. Ja. Ja, ja. Wat maakt het zo succesvol, dit boek? Want het gaat goed. Je bent aan de tweede druk, Willem. Uh, ja, de tweede druk is, uh, wordt nu al, uh, al in productie ge gebracht. En hij is net twee, maanden te koop, zat, of twee weken te koop, dus dat loopt lekker. Um, de Big Reset is eigenlijk een afronding van een persoonlijke zoektocht... die 15 jaar heeft geduurd voor mij over hoe het financiële systeem werkt. Daar ben ik eigenlijk eind jaar negentig mee begonnen. Omdat toen speculeerde ik in vastgoed... en ik merkte dat ik miljoenen kon lenen bij de bank op mijn groene ogen. En toen dacht: ik, waar komt dat geld toch vandaan? Vroeger dacht ik dat ik jouw spaargeld dan ja. leende als ik een hypotheek nam. Maar al snel werd me duidelijk dat dat geld eigenlijk steeds opnieuw uit het niets wordt gecreëerd. Elke nieuwe lening wordt eigenlijk... Plekken in de computer bedacht. En en is er eigenlijk nieuw geld gecreëerd. Dat vond ik zo raar dat ik daar wil meer van weten. En die hobby is een beetje uit de hand gelopen. Mm. En um, mijn eerste boek 2007 was Als de dollar valt, en toen kondigde ik eigenlijk aan dat er ooit een crisis moest komen in dat kredietsysteem. Je kan er natuurlijk niet onbeperkt mee doorgaan met stapelen van schulden. En uh, ja, dat is ik, gebeurd? Nou, dat is gebeurd. En toen, ben, toen heb ik wat meer aandacht gekregen. Maar ik ben doorgegaan met mijn zoektocht. En ook met mijn beschrijving van het financiële systeem. En daar veranderen zoveel dingen in continu. Want mm -hmm. je moet heel goed beseffen dat het financiële systeem... is niet ergens in graniet uh, uitgehouden. Het is een dynamisch ding. Dat is wat wij ervan maken. Dus in 1944 hebben we gezegd: dat systeem gaan we nu bouwen rond de dollar. Heeft ja. Amerika voorgesteld. Was erg gunstig voor Amerika. Ja. En in 1971 kwam Amerika in problemen. Want die had ooit beloofd in 1944. als jullie dollars over hebben. dan kun je altijd die bij ons inruilen. krijg je de goud voor terug. Dus die ja. dollar, dollar is as good as gold. Nou, daar waren we ingetrapt in 1944. Vonden we een mooi verhaal. Very maar in 1971 ja. zijn de Amerikanen: ja, het, het goud gaat te snel hier uit de kluis, uit het Knox. Wij hou, halen die dollar eigenlijk af van het goud af, die dollar ontkoppelen. Ja. En sindsdien is die dollar eigenlijk ja, wat een gekte voor geeft... En dat is ook de essentie van de Big Reset? Ja, nou kom je eigenlijk bij de essentie dat na 40 jaar Amerika dacht eigenlijk al in 1971 heeft Nixon in een televisietoespraak gezegd, wij moeten nu toewerken aan een nieuw financieel systeem samen met het IMF en onze partners en eigenlijk nu 40 jaar later wachten we nog steeds op dat nieuwe systeem. Dus iedereen heeft geaccepteerd dat die dollar eigenlijk een zwevende valuta is geworden, maar na ja. de kredietcrisis die in 2008 natuurlijk volledig aan de oppervlakte kwam en waarbij Wall Street al die banken instortte toen schrok de wereld wakker en bijvoorbeeld China en Rusland zeggen nu al een paar er moet nu een vervanging komen voor die dollar en en dat noem ik eigenlijk een maar, reset van maar is, het systeem. Is is dat dan een echt ja. een tijdstip een soort uh, punt nul waar je dan weer op moet beginnen en en schaffen we dan de dollar af? Ja, nee, uit, nee, dat dat is meer een uh, het is meer een amorf systeem wat je steeds wat wat steeds kan ja kan veranderen in een nieuwe gedaante. Dus Economisch spreken over Bretton Woods. Dat was de conferentie in 1944. 1.0 in 1944. Bretton Woods 2.0 in 1971. Dan zou je nu naar Bretton Woods 3.0 gaan. Om het zeg maar in computertaal te zeggen. En, en het is dus niet een complete ineenstorting. Of dat de huilend over straat gaan. Maar er komt op een gegeven moment een voorstel. Waarschijnlijk van het IMF. Jongens, we gaan bij elkaar zitten. En dit plan ligt op tafel. En wat is dat dan voor plan? Wat gebeurt er dan? De dollar verdwijnt niet. De euro verdwijnt ook niet. Alleen het idee is dat het IMF haar eigen ooit door het IMF gecreëerde geld de Special Drawing Rights, de SDR's, mm -hmm. SDR in het Nederlands... Gaat naar voren gaat schuiven als een soort vervanging voor de, voor de dollar. In de jaren 60 hebben ze die munt ooit ontwikkeld... omdat ze een dollarcrisis toen aanzagen komen... die in 71 ook leidde hè, tot die ontkoppeling ja. van de dollar en goud. Dus die SDR die ligt eigenlijk nog op de plank. En die, die gaan ze waarschijnlijk naar voren schuiven. En dan zeggen ze dat de, de dollar gaat 35% van die SDR uitmaken. De euro gaat 35% van die munt uitmaken. De, de Chinese munt komt daar ook in. In, en dan heb je eigenlijk een nieuwe wereldmunt waarin je internationaal kan afrekenen. En dat gaat waarschijnlijk dan onderstut, ondersteund worden met allerlei goudvoorraden die we in gaan brengen. Precies, want dat is, je krijgt dan toch weer die gouden standaard. We willen iets hebben. Hè, dat ja. geeft het vertrouwen ja. weer in de markt, dat je uiteindelijk ja. met je. Als je geld naar de bank kan en je krijgt een blok die goud vertrekt. Nou, al is het maar dat die suggestie er dat is. Er is ze zullen waarschijnlijk gaan zeggen: particulieren kunnen niet goud gaan, om, ja. hun geld gaan omruilen voor goud. Maar landen kunnen dat wel doen. Dus internationaal, ja. als China het vertrouwen wil houden in het uitlenen van geld aan Amerika. Dan wil China wel weer die zekerheid hebben dat ja. ze een deel van de goudtaart kunnen maar dan krijgen. Nou, kan ik me voorstellen dat er één groot probleem ontstaat. Op het moment dat je die, die, die SDR, die special drawing rights. Inderdaad, jaren geleden werd dat zo bedacht. Maar als je dat gaat vullen met andere valuta, wordt het heel erg belangrijk. Wie het grootste aandeel krijgt, ja, en daar en daar. Het is mijn daar is indruk, wel worden, denk ik. het is mijn indruk, want hier wordt in het openbaar niet over gesproken. Want als je het over plan B hebt in het financiële systeem, mm -hmm. dan vertrouwt niemand plan A meer. Dus dit gebeurt gebeurt allemaal in het geheim. Ja. maar er zijn nu veel aanwijzingen. En als je dat wil weten, dan moet je echt ja, dat, dat, dat boek gaan lezen. Want er, daar staan ze allemaal op een rijtje. Er zijn allemaal aanwijzingen. Een heel mooi voorbeeld. Um, J.P. Morgan heeft net haar belangrijkste gebouw... Uh, in Manhattan okay. verkocht ja. aan de Chinezen. En waarom is dat nou zo significant? Dat gebouw heeft de grootste particuliere goudkluizen ter wereld. Dus waarom zou J.P. Morgan haar belangrijkste gebouw... met die grote goudkluizen verkopen aan de Chinezen? Ik denk dat het niet gaat om de kantoren boven de grond. Ik denk dat het gaat om die kluisruimte onder de grond. Mm -hmm. En wat daarin ligt. Dus er is kennelijk een deal tussen China en Amerika in de maak. En we weten ook dat China nu heel veel goud aan het importeren... is sinds anderhalf jaar... Dus ja. Er, er beweegt iets. Uh, wat ga ik daar uh, als doen? gewoon particulier uh, huisje, boompje, beestje... mens van merken geven? Als het goed is, helemaal niets. Oh. Uh, want da da dat willen... Dank u voor dit gesprek. Ja, <laughs> Kijk, um, in het financiële systeem wil men altijd... Dat, dat, dat de economie gewoon drooid draait. Dat de banken niet sluiten. Ja, dat doet hij niet altijd, Willem. En daar heb ik natuurlijk wel last van, met rentes. En ja, dat maar wat, wat wordt geprobeerd... Maar er, er kan iets, iets ernstigs gebeuren. En dat is dat tijdens die big reset eh, men tot de conclusie komt... dat die schulden voor een deel moeten worden weggestreept. Hè. Er liggen overal te veel schulden. Zelfs in China, vooral in Japan en Amerika. Maar ook bij ons en dat er eigenlijk een soort brede schuldsanering komt... zo moet je eigenlijk zien, mondiale schuldsanering... en dan moet aan de andere kant van de balans... moeten mensen wel iets van hun welvaart op gaan geven... en dan is de kans groot dat het spaargeld en pensioengeld... voor een deel, let op, voor een deel wordt gebruikt. Dus bijvoorbeeld 10 procent. Iedereen moet 10 procent van spaar- en pensioengeld inleveren. En wat we nu hebben gezien in Cyprus... is dat die beroemde bail-in-methode van Dijsselbloem is gebruikt. Mm -hmm. Dijsselbloem zei vervolgens, die noemde dat een template... een blauwdruk voor de toekomst... Ontkende dat hij wist wat het woord inhield. Terwijl zijn vader is een leraar Engels en hij spreekt perfect Engels. Maar goed, het lijkt er dus op dat die bil in methode wordt gebruikt straks voor die mondiale schuldenlid. Ja, dan gaan we er dus toch wel iets van merken. Uh, ja, maar wat, wat er dan, dan zal er aan je worden ja, je moet, Voor je inleveren. Dan jouw zeggen ze, u moet even iets inleveren. Nu één keer, 10% met z'n allen. Maar alleen de mensen die echt rijk zijn. Dus dat doen we vanaf bijvoorbeeld 100.000 euro. En uh, dat is ook uh, eerlijk. Want die mensen zijn ook eerst rijk geworden van dit systeem. Die moeten dan allemaal 10% bijdragen. Of 15%. En dan kunnen we straks weer... Ja, gezond verder gaan groeien. Ja, toch. Als we kijken naar het goud he, goudprijs. Je bent jaren met goud bezig geweest. De ja. goudprijs heeft de afgelopen jaar geweldig afgelopen jaar onder druk gestaan. Enorm onder druk gestaan. Ja. Er is niemand meer die goud wil kopen. Nou ja, behalve China dus. <laughs> en behalve India en behalve Rusland. Mm -hmm. uh, dus in de media hoor je vaak het bericht van. Ja, de goudprijs daalt. Want ja. uh, de gouden tijden zijn voorbij. Het is geen vluchthaven meer. Maar dat is de spin vanuit de officiële instanties. Ze willen niet dat wij naar goud vluchten. Dat wij aan goud denken. Ik, volg, ik ben nog steeds goudbelegger. Ik heb de goudhandel verkocht, maar ik heb nog steeds een beleggingsfonds waarin we investeren in goud. Dus ik volg die beweging op de voet. En wat je ziet is dat China bijvoorbeeld, die koopt nu 80% van de hele jaarlijkse wereldgoudmijnproductie. Waarom doet China dat opeens? Dat, dat, dat betekent dus dat China denkt dat goud in de toekomst belangrijker gaat worden. En nou ja, mijn, mijn boek is ook, eigenlijk een studie naar... Ook omdat de als met een gouden standaard kunnen tegenwerpen tegenover de dollar. Dat, dat, dat, zou, vaak, nog op dat zou ook nog kunnen. Hè? Ja, er is vaak gedacht <lacht> dat China opeens met een verrassing... als bij ja. verrassing zegt, wij hebben nu een goudgedekte munt, Precies. de renminbi... en wij vervangen dan de dollar. Maar dat kan niet, Bas. Helaas moet ik je uit de droom Jammer. helpen. Want de Chinese munt is nog niet uh, volledig vrij internationaal verhandelbaar. Ja. Dat, dat zijn allemaal een beetje technische redenen... maar die Chinese munt is simpelweg technisch nog niet klaar... om de dollar op te kunnen volgen. Okay. En daarom hebben we eerst een tussen- en overgangsfase nodig... waarbij die munten eigenlijk gaan samenwerken. En dat komt Amerika natuurlijk ook veel beter uit. En die gouden ringetjes en armbandjes die ik ergens nog in van die doosjes heb. Lekker laten liggen. Want je weet nooit, want Reset. Die worden in dat reset scenario, zoals ik het voorzie. Het is een theorie. Gaan we goud revalueren naar zeg maar 5 tot 7.000 dollar. En dat is vijf keer zoveel als nu waard is. Dus die ringetjes voorlopig Gewoon lekker laten liggen. Tussen 2015 en 2020. Ik zal je bellen, Susan. Net als met wijn. Niet opdrinken. drinken, gewoon bewaren. Willem Middelkoop, hartelijk dank. Het boek The Big Reset in april. Nederlands in de handel. Dankjewel. Ja. Suzanne Bosman en Bas van Werven. Dit is Radio 1 vandaag. Phil Bailey van Earth, Wind and Fire en Suzanne en ik... zijn allebei weer een beetje veertien met fantasy. Ja hoor, top op en uh, al dat soort nou. dingen. precies. Maar iets anders nu. Het Europese parlement dat heeft vandaag in Straatsburg ingestemd... met strengere straffen voor schoemelende bankiers... en fraudeurs op de beurs. Eindelijk worden de hoofdrolspelers in de financiële crisis... hard aangepakt. Dat vindt PvdA-Europarlementariër Emine Boscoer... die aan de basis staat van die nieuwe regels. Correspondent Tijn Sadeh sprak zojuist met haar. Dit akkoord heeft het de meneer Bosgurt. Voor 2 minuten en de Today we show our citizens that the ones who caused the crisis should, and now finally will, be punished. Er is besloten om gevangenisstraf in te stellen voor...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 Je zag die taferelen in Amerika, Wall Street, mannen die in de boeien werden geslagen, afgevoerd in Europa. Was dat er nog niet? Uh, nee, in heel veel gevallen kwam het of op een boete, een administratieve sanctie. En heel veel lidstaten hadden eigenlijk hele lage maximumstraffen. En dat gaat nu veranderen. De lidstaten zullen nu toch echt een behoorlijke maximumstraf in moeten gaan voeren... binnen twee jaar. Bankiers, uh, die vallen daar ook onder. Sjoemelende bankiers. Bankiers, beurshandelaren. Iedereen uh, nou ja, die te maken heeft met uh, handel op de beurs. Uh, dus uh, gezien het feit uh, dat... Dit soort misstappen, hebben mede hebben bijgedragen aan het veroorzaken van de crisis... denk ik dat het ook een belangrijke stap is dat de burgers in Europa zien... dat er wel zoiets bestaat als rechtvaardigheid... en dat zij nu niet meer wegkomen met een lichte straf... maar daadwerkelijk in de gevangenis gaan. Kent u voorbeelden, recente voorbeelden bijvoorbeeld in Nederland? Uh, er is een, uh, een overzicht gemaakt door uh, ESMA. Dat is de organisatie van toezichthouders op de financiële markten uh, Europawijd... En als ik naar die overzichten kijk, is er in Nederland eigenlijk niemand achter de tralies gegaan. En uh, ik hoop dat dat over twee jaar absoluut zal veranderen. Gracias, u eh, eh, I'm very happy that we made it. Thank you all. Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Erik Wiebes is de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Vanmiddag om twee uur werd hij benoemd als opvolger van Frans Wekers, die vorige week sneuvelde een stunteldebat rond de problemen bij de Belastingdienst. Want zoals iemand laatst in een vandaag omschreef, het is daar een zootje. Politiek commentator Kees Boman is in Den Haag. Dag Kees. Goedemiddag. Ja, het is Wekers niet gelukt om daar de boel op de rit te krijgen. Uh, Wiebes, heeft hij het. Uh, does he have what it takes om de zaak wel te laten slagen? Nou ja, uh, hij begint op nul. En uh, hij zei net, ik stond even voor het ministerie van Financiën. We hebben daar ook uh, iets voor drieën iets over gehoord. Toen kwam hij daar aanlopen. Werd ontvangen door uh, de minister uh, Dijsselbloem. En uh, ja, hij zei, ik ga nu beginnen. En uh, ik moet nog kijken hoe het dossier is. Ja, uh, het dossier is buitengewoon ingewikkeld. Want we weten dat er een enorm toeslagencircus is. Voor alles en nog wat krijgen mensen met een te laag inkomen... een toeslag uh, voor het huishouden, voor de kinderen, uh, voor het wonen. En dat blijft ingewikkeld. En wie daar ook zit, uh, die zal daar toch uh, doorheen moeten gaan roeien. Of misschien wel gaan uh, bepalen dat het helemaal anders moet. Maar ja, hij heeft het uh, meer dan het voordeel van de twijfel. En Wekers uh, is eigenlijk al, uh, al vergeten. Zo hard gaat het en wat het knappe is toch wel. Uh, Rutte heeft dit, uh, de premier en de VVD-leider... heeft dit natuurlijk wel heel snel gedaan. Ja, Jij zegt het voordeel van de twijfel, dat, dat heeft hij sowieso. Minimaal. Uh, hij was wethouder in Amsterdam... Wat heeft hij allemaal op zijn palmares... waardoor we kunnen zeggen dat hij de, de kaarten wel heeft om het goed te kunnen? Ja, nou ja, ik heb daar het parool even nog op nageslagen van vandaag. En hij deed natuurlijk verkeer en vervoer. En als je aan verkeer denkt, dan denk je aan opstoppingen En als je aan vervoer denkt, dan denk je aan de metro die er nog niet is. Ja. En uh, het instorten van huizen. Um, en de enorme overschrijdingen daar, maar dat is toch vooral, uh, staat het een beetje op de cv van een van zijn voorgangers hè, ja. de VVD'er Dalens bijvoorbeeld dus hij heeft toch geprobeerd uh, die metro, om maar een cliché te gebruiken, weer een beetje op gang te ja. krijgen, ja. en overschrijdingen zijn er zeker geweest, en overschrijdingen zullen er blijven komen en die Noord-Zuidlijn, die rijdt nog steeds niet, maar je zou, en dat is wel erg cynisch zeggen, hij is in ieder geval op tijd uh, weg om nieuwe problemen daarover te uh, vermijden, maar nogmaals, dat is cynisch. Uh, het is uh, alom, zo wordt gezegd, een talentvolle man, uh, geen politiek dier, maar uh, iemand die echt naar cijfers kijkt en met cijfers om kan gaan. En er wordt uh, heel veel van verwacht. En het wordt een uh, uh, natuurlijk, en dat is wel aardig om erbij te zeggen, uh, hij is ook even zo goed minister. En niet hier, maar in Brussel. Want als er gesproken wordt over de euro. dan is het minister Dijsbloem. die van de eurogroep de voorzitter is. En daar worden de belangen van ons land verdedigd. en vertegenwoordigd door Erik Wiebes. En die is daar ja. uh, minister. Ik kan me herinneren dat Jan Kees. de jou ooit als staatssecretaris. nog een keer bij de G20-top. Uh, Balken en de vertegenwoordigde. Kan ja, je nagaan. Je kan er goed terechtkomen Precies. op enig moment. <laughs> maar je kan ook hard vallen op een ander moment. Ja. Precies. Zeg uh. Uh, iets anders, uh, Kees. Gisteren, het kabinet sloot uh, met D66, SGP. En... ChristenUnie, de meest geliefde oppositie, een compromis over het aanpassen van de wet werk en bijstand, de participatiewet. Scherpe randjes zijn er af. Heeft de VVD nou met name heel veel water bij de wijn gedaan? Nou, daar, bij de VVD is het meestal zo dat als ze s'morgens morgens opstaan, altijd. Als eerste naar de Telegraaf kijken hoe de, onderwerpen, de politieke onderwerpen daar zijn gevallen. Want een groot deel van het electoraat beroept zich ook vaak op de berichtgeving in deze kant. Daar is men bij de VVD altijd heel gevoelig voor. En daar stond toch op pagina drie kop dat de VVD een beetje heeft moeten slikken. En ik denk dat dat nog wel wat naweeën krijgt. Maar hoe dan ook, die bijstand die wordt in die zin minder streng... Als dat die was, hè. mensen hoeven, uh, de gemeentes die krijgen meer een eigen macht om uh, wel of geen tegenprestatie van iemand in de bijstand te vragen. Vrouwen, moeders die in de bijstand zitten, die kunnen de eerste vijf jaar uh, aandacht besteden aan de kinderen en hoeven niet te solliciteren. En wanneer je bijstand krijgt, hoef je er ook niet een maand op te wachten. Nou, dat zijn allemaal versoepelingen. En voor die waarjongers, jong gehandicapten, uh, wordt het geen feest, maar uh, wordt het iets minder naar, met andere woorden, de Partij van de Arbeid die kregen het allemaal niet voor elkaar tijdens de formatie... en niet tijdens de onderhandelingen met de VVD... maar krijgt het gek genoeg nu wel voor elkaar... met partijen die helemaal niet in het ja. kabinet zitten. Dus dat heeft allemaal iets raars. En je zou bijna kunnen zeggen, het is een beetje kras... Um, dat eigenlijk dat kabinet een beetje onder curatele staat... en dat dat regeerakkoord dag per dag wordt herschreven met puntjes van die zogenaamde meest geliefde oppositiepartijen. Waar de Partij van de Arbeid dan met name stiekem of iets minder stiekem blij mee is? Ja, natuurlijk is de Partij van de Arbeid daar blij mee. Zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. En bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat is wel belangrijk om te zeggen, kunnen de politieke partijen al daar ook gaan zeggen ja, wij gaan wel of wij gaan geen tegenprestatie aan mensen in de bijstand vragen. Dus dat kan wel degelijk een issue worden in allerlei gemeenten. En de Partij van de Arbeid kan in elk geval zeggen, het is niet zo erg meer als dat het was. Je kan natuurlijk ook zeggen, maar jullie hebben het eerst wel zo erg geaccepteerd. Maar goed. En moesten toen geholpen worden door D66-SGP? Dat is de dag van gisteren. En nu ziet het er voor de Partij van de Arbeid wat gunstiger uit. En de VVD, die moet een beetje slikken, want die wet wordt wat minder streng. Maar ik denk altijd maar: eh, niemand vergeet wat hij heeft ingeleverd. Dus de VVD zal daar op enig moment, ik weet nog niet wat, vast iets voor terug moeten krijgen. Er was vandaag, Kees, een bijeenkomst over de uitholing van de rechtsstaat. Ja. Ben je erbij geweest? Ja, dat vond ik buitengewoon bijzonder. Dat was een expertmeeting in dat? de Eerste Kamer. Oh ja. en een expertmeeting is dat daar allerlei deskundigen zaten... die verstand hebben van de rechtsstaat. En daar uh, konden we luisteren naar Herman Tjenk Willink... oud vicevoorzitter van de Raad van State... en ook adviseur van de, uh, van de Koningin toen der tijd. Ja. En uh, een uh, algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten, Buruma, een van de Hoge Raad, het OM was daar vertegenwoordigd eh, namens iemand van het lid van het college van procureurs-generaal. En de strekking was daar eigenlijk eh, heel confronterend voor het kabinet. Dat ministerie van Justitie en Veiligheid, dat is eigenlijk veel te groot en doet veel te veel verschillende dingen. Zowel eh, de rechtsstaat bewaken als eh, de, de, de orde bewaken, hè, wat eigenlijk bij binnenlandse zaken stond. En dat vindt men bestuurlijk nogal raar. En de rechtsstaat wordt uitgehold. Dat was toch wel ongeveer hm. uh, de conclusie. Er wordt enorme druk gelegd uh, op rechters en op het OM... En uh, daar, uh, die kritiek die heb ik eigenlijk uh, ja, wel eens gelezen in, uh, in kranten... en wel eens gehoord in interviews. Mm -hmm. Maar om dat zo te horen uh, in uh, de Eerste Kamer... dat was toch wel uh, opmerkelijk. En, uh, ja, en er werd ook wel heel direct kritiek gegeven op premier Rutte... Uh, door iemand van het OM. De politiek gaat over, uh, zo langzamerhand, over de menselijke strafmaat. Maar ja, daar is de politiek niet voor uitgevonden. Daar gaat de rechter over. Ja, die zich van de politiek dus op het brood gekregen... Maar... Wat gebeurt er met zo'n expertmeeting? Wat, nou ja, wat, wat kan een, eruit komen? Nou, dit, was een voor, dit, dit was een voorbereiding op een groot debat... Ja. Uh, op 11 maart in de Eerste Kamer uh -huh. over de rechtsstaat. En hier werden de Eerste Kamerleden uh, gevoed... met allerlei opmerkingen over die rechtsstaat. En één opmerking neem ik nog even mee van Jane Quilling. Dat was wel even een tik die hij volgens mij... heel graag wilde uitdelen aan dit kabinet. En aan dat waar het kabinet voor staat. Namelijk die participatiesamenleving. Hè. Dat woord wat ja. we eigenlijk in dit verband nooit kennen maar nu opeens als een begrip zien en daarvan zei zei hij eh, meer overlaten aan de burger, dat is een onzinredenering... waarmee je eigenlijk bedoelt, als je bezuinigt en de andere kant uitkijkt... en dan zegt burger, zoek het maar uit, dan help je die burger daar niet mee. Die laatste woorden dat is mijn interpretatie, maar hij bedoelde dat wel degelijk... en dat was toch het uitdelen van een tik en niet van zomaar iemand. Maar het is bedoeld allemaal om de Eerste Kamer te voeden... en hm. dit zijn van die momenten waarop ik wel durf te zeggen, toch fijn dat er nog een Eerste Kamer is. Ah, Juist. Dank je wel, politiek commentator Kees Boonman... op zijn dinsdagse vaste plek. Een uh, Hollandse koe kopen samen met onbekenden die dan verdelen en vervolgens uh, opeten. Nou, op internet uh, kun je dat bestellen, krijg je een hoop vlees. vlees, uh, hamburgers, gehakt, zit er allemaal in. Om... Draadjesvlees? De draadjesvlees zit er zeker in. Je maar stel je voor dat je nou niet van draadjesvlees als ik hou. dan heb je natuurlijk gelijk... Uh, het is de hele koe en hier moet je mensen uitnodigen inderdaad. Nee, voor een draadjesvleesavond.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 Twee jonge mannen uit Arnhem die in augustus werden opgepakt omdat ze onderweg waren naar Syrië komen onder strenge voorwaarden tot hun proces vrij. Ze krijgen onder meer elektronisch toezicht en mogen Nederland niet verlaten. De mannen worden ervan verdacht dat ze zich in Syrië wilden aansluiten bij een aan Al-Qaeda gelieerde strijdgroep. De Italiaanse politie maakt jacht op een maffiabaas die gisteren op een spectaculaire manier wist te ontsnappen. De man Domenico Cutri werd op weg naar de rechtbank bij Milaan bevrijd door vier gewapende mannen. Bij een vuurgevecht raakte een agent gewond. De broer van de maffiabaas raakte zwaar gewond bij de actie en overleed later in het ziekenhuis. Dat is het nieuws op dit moment. Verkeersinformatie, Jolanda van de Velden. Dikke problemen op de A2, Suzanne Den bos richting Amsterdam. Tussen knooppunt Oudrijn en Maarsen bij de Leidse Rijntunnel... is zowel de hoofdrijbaan als de parallelbaan dicht vanwege een technische storing. Rijkswaterstaat kon nog niet aangeven hoe lang het ging duren. Verkeer op weg naar Amsterdam kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Eveningen via de A27 en de A1 over Hilversum. Verder viel dus op de A10, de ring amsterdam west richting Den Haag... voor de Koentunnel 2 kilometer. Op de A13 naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein. 4. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda... voor het knooppunt in ook 4 kilometer. Dat was een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Radio 1 vandaag. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. We gaan het... Uh... Heel veel over vlees hebben, de komende ja, half uur. Over, over rundvlees met name. Laten we daar maar meteen mee beginnen. Maar, maar dan wel in uh, ja, de al verwerkte vorm. Uh, Sochi, aanstaande vrijdag, dan begint het hele Olympische Winterspelen... gebeuren daar in, uh, in Rusland. En dan gaan ook heel veel Nederlanders naartoe. En wat willen die nou bij een uh, lekker biertje? Een kroketje. Dus gaan we terug naar oost Want Vorig uur maakte Harm van Anteveld daar kennis... met de krokettenmaker van Sochi. Harm, het vorige uur hoorde je vanuit de productie al. Waar ben je nu? Inmiddels op de eerste verdieping in een gang bij een deur. En daar staat een bordje op. Proefkeuken R&D. Hier worden de nieuwste kroketten ontwikkeld door meester krokettenmaker Piet Brink. Wederom goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hè? Hoe word je dat eigenlijk, meester krokettenmaker? Nou, dat, dat hoor je door heel veel uh, tijd en energie te stoppen in het maken van kroketten. Of tenminste, het ontwikkelen van kroketten. Dat doe ik nu al een, ongeveer een twaalf een jaar hier. Uh, nou, ik, dat ik hier kwam werken dacht ik na twee jaar, nou het is eigenlijk wel genoeg kroket. Dat heb ik al gezien. Ik heb uh, daarvoor heel veel andere uh, levensmiddelen ontwikkeld en aan meegewerkt. Maar het is uh, een fascinerend iets. Het is de kroket ook, blijft trekken. Ja, de, dat is, uh, de kroket en bitterbal, daar zijn zoveel variaties. En het zit een beetje in de hart van de Nederlanders. Dus ja, daar moet ik, uh, wil ik mijn steentje aan bijdragen. Die Nederlanders zijn ook een Sochi en dan willen ze ook een kroket bij een biertje. En u gaat naar Sochi omdat de bevroren kroketten niet welkom waren in Rusland. Dus nu gaat u zelf met lokale ingrediënten die kroket maken. Even kort op een rij, wat is er nodig? Er is nodig uh, rundvlees. Ik moet daar uh, groentes hebben. Kruiden en specerijen. groente kroket. Ja, nou kijk, ik moet bouillon trekken. Er ah. zijn dus in die bouillon horen ook groentes. En dat uh, moet in uh, bloem en uh, boter. En uh, ik heb dat gevraagd aan de chef-kok van het uh, Holland-Heinekenhuis... om uh, mij te helpen om die ingrediënten bij elkaar te zoeken... en paneerbel natuurlijk. En, en dan gaat u uh, eigenhandig duizend kroketten... en een paar duizend bitterballen per dag maken? Nou, ik kan een paar getallen noemen. Ik ga ongeveer duizend kilo de groe maken in tien dagen... en daarvan ga ik elke dag een, een, een duizendtal bitterballen maken... En ik ga een aantal kroketten maken. En die worden overdag geproduceerd. En s'avonds worden die geserveerd. Gefrituurd natuurlijk. In het Holland Heinekenhuis. De kroket. Het is een Franse vinding. Maar je zou denken. De Rus. Die houdt al van een lekkere vette hap. Waarom is de kroket nog lang niet populair daar? Nou, ik uh, ga voor de eerste keer naar Rusland. Dus ik ga dat uh, natuurlijk even onderzoeken. Ik ga, maar Piet uh, Brink nog niet opmoed. Dat is het probleem. Uh, ik denk dat uh, meneer Poetin uh, misschien wel een. Uh, een liefhebber wordt van, van bitterballen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar ja. Dat, uh... Hollandse bitterballen voor Poetin. Ja, dat zou zo kunnen. En de regenboogverpakking. Nou ja, dat is, uh, dat is uw uitspraak. <laughs> daar waag ik me nu eventjes niet aan, want ik ben uh, uh, culinair daar bezig. En uh, ik ga me niet met politiek uh, bezighouden. Hier staan die ingrediënten op een rij. Als ik dat zie, dat ziet er meer uit als stopverf met harde stukjes. Ja, maar dat is... Ah, oh, sorry. Dat is echt een belediging. Ja. Dit is een van Dobberregoe en die is nu opgesteven. Als je die prachtig warm gaat maken... Ik ga nu zo direct uh, dat even laten proeven. Dan heeft u een zachte, lopende regoe. Een, heel... een lopende regoe? Ja, lopend. Dat wil zeggen dat het... Uh, dat je je is. Loopt. Zalvig, kan je ook zeggen. Zalvig. Die verbrand je eigenlijk niet. Want je hebt ze kroketten en bitterballen, dat loopt er direct uit. Maar ook met, met harde stukken. Dat is verschil, toch? Ja. U, u, u kijkt er enigszins geërgerd als ik dat zeg. Ja, want dat is gewoon... Kijk, ik probeer gewoon een, een ambachtelijk product neer te zetten... en u maakt er een karikatuur van. Dus ja, dat vind ik... Nee, dat is het niet. Uh, het is, uh, u ziet hier de, de koude substantie. Als je de koude substantie vormt... en die ga je uh, op de juiste manier... Uh, uh, paneren en op de juiste manier bereiden. Want dat is natuurlijk gewoon uh, een klokje erbij, stopworts erbij. Gewoon een verse kroket vier à vijf minuten bakken. Dan is dat gewoon een belevenis. Ja. Dus. Dat betekent dat die Hollanders daar in dat Holland-Heinekenhuis... gebeiteld zitten met hete kroketten van Piet Brink. Ik dank u zeer. Ja, graag gedaan. Ja, dat ook coquetten, dat kunnen we op ons buik schrijven. Ik denk het, denk ver, het ook met niet. Harde Geen brokken. vrienden gemaakt daar. Harm <laughs> van nee, nee, nee. De Amerikaanse softwareconcern Microsoft... heeft in India geboren Satya Nadella... benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij volgt topman Steve Bolmer op... die in augustus zijn vertrek aankondigde. Nou, toch leuk om daar eens iets meer over te horen van NOS-tech-expert Rashid Finch. Grote schoenen om te vullen hè, voor deze man. Ja, absoluut. Het is dus eigenlijk bijna niet voor te stellen... dat dit pas de derde CEO wordt van Microsoft... in die hele geschiedenis, want alleen maar Bill Gates... En nu dan Steve Balmer, die vorig jaar liet weten dat hij ermee ging stoppen. Ja, Het is wel een, een, een moeilijke tijd voor Microsoft om, om zo'n overstap in te gaan. Microsoft is erg aan het transformeren. Sowieso gaat de hele industrie naar mobiel. Dat uh, is iets waar Microsoft uh, in vergelijking met... De Industrie uh, gaat naar mobiel? Ja, dus uh, Microsoft natuurlijk van oorsprong een bedrijf met Windows op de PC. Uh, alles gaat nu naar mobiele telefoons en ah, tablets. Uh, Apple heeft daar een voorsprong. Google gaat daar goed met het Android-besturingssysteem. En Microsoft is eigenlijk een inhaalslag aan het maken met uh, Windows Phone. Dus aan... Uh, de taak om uh, die inhaalslag voor te zetten. Ja, ik heb hem even stiekem opgezocht Ach. en ik zie een man, een uh, nou, wat, wat magere, slanke man in ieder geval met een zwart polootje, heel kort grijze haar en een brilletje. En dan denk ik, hey. Ja, <laughs> dat, uh, uh, dat, dat zijn chance. ze een beetje. Wel, wel een klein <laughs> zijn beetje. Zijn dat de types uh, die uh, in die wereld de dienst uitmaken? Ja, en vrij jong hè. Ja. 44 is mm -hmm. die inderdaad. Het is wel een Microsoft-veteraan. Werkt er al 22 jaar. Um, en er was al dat vraag, wie wordt nou de nieuwe baas? Wordt dat een visionair of wordt het een engineer? Wordt het een, een, een technisch iemand? Dus echt een Technisch iemand geworden, studeerde Electrical Engineering in India, waar hij geboren werd. Um, dus de vraag is inderdaad, kan, hij, uh, kan Microsoft onder zijn leiding nieuwe producten maken uh, die tot de verbeelding spreken, zeker mobiele producten? Um, het, het wordt wel een klus. Microsoft heeft natuurlijk de mobiele tak van Nokia overgenomen. En de vraag is, hoe gaan ze dat integreren in het bestaande bedrijf? En uh, kan iemand met een voornamelijk technische achtergrond uh, dat goed leiden? Of had je dan misschien meer een visionair nodig? Ja, okay. En uh, Bill Gates, wat doet hij? Op dit moment? Bill Gates uh, was uh, uh, die zat die zat nog bij Microsoft voor nu technical advisor. De vraag is, is dat dan een soort marketingterm... om hem toch nog aan het bedrijf vast te houden? Hmm. Of is het zoals, zoals geruchten eerder deze week zeiden... dat hij misschien zelfs alweer gaat werken aan applicaties van Microsoft? Gewoon omdat hij dat leuk vindt. Omdat het natuurlijk van binnen nog steeds een nerd en programmeur is. Ja. Uh, dus uh, dat zullen we moeten zien. Maar de, de, de formele rol van Bill Gates wordt dus wel steeds kleiner. Okay. Maar heeft hij Nadella al iets gezegd over zijn, zijn nieuwe, bij zijn aantreden? Nou ja, toch wel veel beetje de, de standaard dingen. Dat het natuurlijk uh, een erg, is. erg een uitdaging en ja, ja, erg precies. eervol inderdaad absoluut. Um, maar hij ziet inderdaad ook wel uh, de grote uitdagingen. Uh, wel mooi om te zien dat hij inderdaad zegt van... ik ben ooit bij Microsoft gaan werken om de wereld te veranderen... en beter te maken via software. En ja, als je dan de CEO van Microsoft wordt... dan is er eigenlijk bijna geen betere plek om uh, dat voor elkaar te krijgen. Steve Ballmer die, uh, gaat uitrusten? Ja, ik denk dat hij wel even wat, wat rust verdiend heeft. Hij wow. heeft een, een, een zware en drukke tijd <laughs> achter de rug. Uh, volgens mij heeft hij nog helemaal niks gezegd over wat hij wat precies gaat doen. Dus dat, dat zullen we nog moeten afwachten. Assistant technical advisor, denk ik. Uh, ja, bent. misschien inderdaad <laughs> assistant, to de echte advisor. Bill Gates, we zullen het zien. Oké, okay, Rachid Twins, dankjewel. Graag gedaan.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 Oh ja, QB, through the window of my eyes. Ja, en dan uiteraard. Sochi zit daar natuurlijk aan te komen. Niet onbelangrijk, over twee dagen. Uh, maar, uh, zei hij. Uh, ja. En hij zocht eventjes. Er zijn wat dreigementen uit. Uh, naar de doen. Oostenrijkse Olympische ploeg. Hij exactly. heeft namelijk een uh, dreigbrief ontvangen. Waarin wordt aangekondigd dat twee van hun sporters... bij de winterspelen in Sochi worden ontvoerd. En dan gaat het om skiester Mali Shield. en skeletonpiloot Janine Vlok. Niet alleen Sochi heeft te maken met terreurdreiging... ook bij de Olympische Spelen uit het verleden. U weet het natuurlijk, was dat zo. Sporthistoricus Juris van Voren is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, 72 München, dat staat natuurlijk zo ongelooflijk... in ons collectieve geheugen gegrift. Uh, gijzeling van de Israëlische ploeg daar. Bloedbad dat daar verder op volgt. Wat voor impact, kun je dat eens schetsen, wat voor impact dat heeft gehad? Er is een Olympische beweging voor 1972 en van na 1972. De Zo simpel kan je het stellen. Het ergste daarbij is dat uh, die hele gijzeling... eigenlijk tot op de seconde nauwkeurig na is voorspeld al zeven maanden voordat die spelen begonnen... dat een Duitse politiepsycholoog was gevraagd... kun jij even alle rampscenaria verzinnen die je zo gauw te plekken hebt? Want dan kunnen wij ons voorbereiden op de allerergste dingen. Hij bedacht van, god stel je nou eens voor dat er een vliegtuig wordt gekaapt... en dat ze daarmee dan invliegen op het stadion, voorspelde daarmee dus eigenlijk 2001. Maar hij zei ook van, uh, daar zal ochtends vroeg... hij zei vijf uur, vijf minuten voor vijf, gaan er, klimmen de klimmende terroristen over het hek bij het Olympisch dorp en gijzelen de Israëlische ploeg. Hm. En tot op twee minuten na nauwkeurig klopte dat ook. En dat is dus het extra schrijnende daarvan... dat dus in principe daar al lang op getraind had kunnen worden... en dat zowel de Duitsers als de Israëli's... want die wisten ook al van tevoren dat, dat er iets gaande was. Hm. Dat er al mensen onderweg waren naar Duitsland om het te doen. Heel veel informatie is van allebei de kanten niet gebruikt wat voor de Olympische Beweging heeft gezorgd voor het grootste trauma. Situatie 21, zo noemde die psycholoog de gijzeling van het Olympisch Dorp... in februari 1972, dus zeven maanden voordat het daadwerkelijk gebeurde. Ja, ongelooflijk. Nou, was dat een ontzettend drama, München. He? Inderdaad, collectief geheugen. Er zijn doden bijgevallen. Bij het die is zo men... groot dat we ons niet meer kunnen herinneren... dat er in 1968 een even gruwelijk bloedbad heeft plaatsgevonden... bij de Olympische Spelen in Mexico. Dat enkele dagen voor aanvang van de openingsceremonie... studenten demonstreerden op het grote plein in Mexico City. Omdat het te duur was voor dat land. Het was arm dat leefde in een dictatuur. En dat daar een gigantische schietpartij is geweest... dat naar verluid, de exacte cijfer is nooit duidelijk geworden... ongeveer 300 mensen het leven Kijk. heeft gekost. En waar Mexico nu nog steeds mee bezig is om dat trauma te verwerken, en de verantwoordelijke van inmiddels hoeveel jaar geleden, 46 jaar geleden, te straffen, ja. daar waren iets van 300 doden gevallen. Je kunt geen bloedbaden met elkaar vergelijken. Die is erger of dat niet. Nee, precies. Maar het trauma van 72 is zo groot dat daardoor dus Alles vergeten is, is dat er via jaar ja. daarvoor 300 doden zijn ja, ja, ja, gevallen ja. vanwege de Olympische Spelen. Ja. Maar dat was, ook dat was ook een politiek motief. Nou kijken we even naar die dreigingen. Kijken, Jurit. Dat is belangrijk, die serieuze dreiging was er toen ook. Nu horen we dit he, over, over Sochi 2. De Oostenrijkse uh, uh, Olympiërs die worden bedreigd. Hoe serieus moet je zo'n dreiging nemen? Je moet alles serieus nemen als je enkele dagen voor de Olympische Spelen zit. Nu hebben we natuurlijk geen enkel idee hoe concreet dat is. Of mm -hmm. dat er een krakerig telefoontje binnenkomt... omdat er een verdwaalde tweet wordt opgevangen. Je weet niet hoe dat precies gaat. En ik denk dat echte terroristen niet van tevoren gaan aankondigen... dat ze dan en dan iets gaan doen. Ik ga ook niet aankondigen dat als Bas van Werf het nachtdienst heeft... dat ik dan in een mailtje naar hem stuur... ik ga vanavond je apparatuur bij je weghalen. Ja. Dat zeg je niet van tevoren. Dus dat denk ik bij dit ook, dat zeg je niet van tevoren. Om het daadwerkelijk te gaan doen. Ik denk dat je probeert om op een of andere manier onrust te veroorzaken, ja, precies, chaos. Onbeleid. Nou, dat lukt, want wij praten er nu ja, al en, over. En Nederland. men kan het zich niet veroorloven om het te laten liggen. Ze, ze moeten er wel op ingaan. Tuurlijk, ze moeten alles serieus ik heb zelf nee, ook zoiets meenemen. heel geks meegemaakt... dat een paar dagen voordat de Spelen in Athene begonnen... woonde ik aan Athene. En ik was toen uiterst onvoorzichtig... toen daar een groep uh, hoge religieuze leiders in Athene was... voor een plechtigheid. Dat ik daar rond ging lopen en ging kijken... in wat van auto's rijden die mensen. Ik was veel te vrijpostig. Ik zat die avond wel in de cel. Want er stonden politieagenten om me heen. En die vroegen, wat doe jij hier? Wat ben jij hier allemaal aan het doen? En ik zei, ik ben aan het kijken naar die auto's van die patriarch, die aardspatriarch. En toen ben ik meegenomen naar de cel. Ik heb een uur of drie vastgezeten. En toen zeiden ze, ja, we wisten ook wel dat jij geen gevaar bent. Maar stel je voor dat je wel je iets had raar. gedaan. Daardoor ben ik de enige journalist, denk ik, die van heel 2004 weet dat hij niet gezocht werd door de internationale diensten. Want ze hebben hem vrijgelaten na drie uur. Maar zo voorzichtig zijn ze dat ze dus ook een, een of andere jongetje uit Amsterdam. dat iets te uh, vervelend rond een religieus leider staat. drie dagen voor de openingsceremonie een avond in de cel gooien. Toch is die voorzorgsmaatregelen. Nu zijn er miljarden mee gemoeid. 40 miljard. Ja, precies. Met, de, met beveiliging. Er zijn heel veel mensen die daar naartoe. De, impliceert dat ook dat de Russen overal klaar voor zijn of dat ze uh, bang zijn dat er iets gebeuren gaat? Nou, het feit dat je bang bent dat er iets gaat gebeuren lijkt me niet zo heel erg vreemd, want toen het IOC Rusland de Olympische Spelen gaf was Krosnij al twee keer een puin gebombardeerd. <laughs> dus Rusland had al wel wat vijanden. Tietjenië was al twee keer een affaire geweest. Daarna is is er van alles bijgekomen. Een jaar nadat de Spelen aan Rusland werden gegeven, aan Sochi... was de openingsceremonie in Beijing, 8 augustus 2008. Tijdens die openingsceremonie brak de oorlog uit... tussen Rusland en Georgië, onder meer om Abhazie. Abhazie ligt ongeveer een kilometer van het Olympisch Stadion af... Als je dat in Sochi... Dus als je wil vergelijken qua omstandigheid van... stel je voor dat de Olympische Winterspelen in Amsterdam zouden zijn... in dezelfde politieke situatie... dan zou het oorlogsgebied ongeveer bij het Concertgebouw beginnen. Zo dichtbij ligt dat bij elkaar. Precies, ja. Dus die veiligheid is niet zomaar een issue. Maar. Dat is het allerbelangrijkste dat er is. Precies. En dan kan je een hele hoop tegenhouden... van tevoren voorzorgmaatregelen. In Atlanta hebben we het gezien. het de Olympische Spelen in Amerika... Uh, waar ineens een, uh, toch een gek weer een bom liet exploderen onder een... Uh, ja, onder een podium, hè? He? Het? het was bij een muziekconcert ja. en daar gebeurde het. Wat, wat nou precies de reden is geweest, is nooit duidelijk geworden... Het kan ook iemand zijn die levensmoe was op het verkeerde moment... en dat daar twee doden bij gevallen zijn. Maar het gebeurt op het aller, allergrootste podium dat er is in de wereld. De Olympische Spelen, er is niks groters in de wereld dan de Olympische Spelen. Dus als jij aandacht wil, moet je op dat podium gaan staan. En iedereen die het organiseert, weet dat ook. Ja, maar het maakt ook niet uit, hè? Al, al zou je het in een heel rustig land doen... dan nog is het altijd een enorme stresstoestand... omdat iedereen weet dat daar de hele wereld naar kijkt. Ja, Vooral sinds 2001, dat is ook de omslag geweest... In, uh, in het hele denken rond de Olympische Spelen en grote sportevenementen. Salt Lake City was de eerste keer na de aanslagen in, uh, in de Verenigde Staten. Notabene in de Verenigde Staten zelf. Daarna kwam Athene. En bij Athene is het voordeel altijd geweest... dat land is redelijk goed bevriend met Arabische landen. Dat ligt wel goed. Amer eh, Griekenland is vooral anti-Amerikaans. Toen ze mij ook arresteerden in Athene... het eerste wat ze zei, jij bent zeker een geheim agent van de Amerikanen. Niet een terrorist, nee, jij bent een Amerikaan. Dat is het eerste wat ze daar te binnen schiet. En aangezien de grootste dreiging in die tijd... toch wel vanuit de Arabische wereld kwam of in ieder geval vermoed waar het vandaan kwam... is toch het idee van, ja, waarschijnlijk hebben de Grieken... door contacten, goede contacten met de, met de Arabische wereld... dat kunnen wegmasseren. Maar ja, dat, dat gaat absoluut niet op voor wat er in Sochi nu aan de hand is. Er zijn zoveel vijanden van Poetin... die daar belang bij hebben, helaas om zo'n evenement te gebruiken... dat je daar veel beter te serieus mee kan zijn dan net iets te weinig. Maar ja, hoe, hoe vriendschappelijk wordt een sportevenement... als je 74 keer langs bewapende soldaten moet... voordat je uh -huh. het feest van de verbroedering gaat vieren? Ja, ja, dan moet je zeggen, ik was vier jaar geleden in Vancouver... bij de winterspelen. Daar was het een vrij ontspannen sfeer. En merkte hij eigenlijk weinig van beveiligingsmaatregelen. Is Zo dat, moet je het organiseren, ja. Is dat mijn naïviteit? Nee, zo moet je het wel kunnen organiseren. Maar de vraag is of dat in Sochi zo zal zijn... we het weten precies. het niet, we moeten het gewoon afwachten. Ja. Je moet ook niet al het slechte nieuws geloven. Want je, we zien je hoort het ook dat... wel mensen die zeggen... er zal geen veiliger plekje op aarde zijn dan Sochi... In, tijdens die twee weken. Ja, over drie weken weten we of ze gelijk hebben. Ja. Ik kan wel zeggen dat het niet zo is, maar dat weten we over drie ja. weken... of ze inderdaad gelijk hebben. Maar de... Uh, het militaire vertoon, de, de beveiliging die hiervoor gebruikt wordt... als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan heb je genoeg soldaten bij elkaar om een land als Nederland... voor drie weken te kunnen bezetten. Zo groot is het qua uh, oorlogsschepen, satellieten, soldaten... tweede linies met verdediging, afweerraketten... weet ik allemaal wat er is. Dan zou je waarschijnlijk nog zelfs heel Engeland mee kunnen bezetten. Mm -hmm. ja, en, die, en de sporters, heb jij, heb jij enig idee, volg je dat? Hoe, hoe die dat zullen beleven daar? Als het goede topsporters zijn, hebben ze het niet in de gaten. Een goede topsporter leeft in een tunnel. Ja. Daar moet hij ook in blijven. En daar moet hij weer uitkomen op het moment dat die spelers zijn afgelopen. Die is die tunnel ingegaan, wij verwachten dat ook. Want als Sven Kramer geen goud wint, dan, uh, dan zijn we niet tevreden. Maar als hij die tunnel uitkomt voordat hij die wedstrijd gaat rijden... wordt de kans veel minder groot. Maar iedereen die daaromheen zit, de organisatoren, het IOC... die mag je aan blijven spreken. Daar moeten we nu al mee beginnen. Over een paar dagen dan beginnen ze de Olympische Winterspelen in Sochi in Rusland. Vrijdag. Dankjewel. Sporthistoricus Jurit van de Voeren. Een koe kopen samen met onbekenden, verdelen en dan opeten. We hebben het al een paar keer aangekondigd. Op internet is dat dus mogelijk. Op kopenkoe.nl kun je namelijk een Nederlands koe bestellen die dan in een vleespakket wordt aangeboden. Nou, Joris Kreugel ging met de initiatiefnemer en een koper de stal in. Uh, Ivo, uh, ja. moet ik uh, mijn laarzen aan? Nee, we kunnen hier gewoon zo naar binnen. Ja. Oh, ja, er is toch drap? Nou, ik doe wel even mijn laarzen aan, hoor. En dan zeg jij dat ik geen laarzen aan moet. Het valt mee, hoor. Ivo van Rijen. Jij bent van uh, ikkoopeenkoe.nl. Yep. En ja. Daan, jij bent mee met Ivo, want ja. jij gaat een koe kopen en we staan hier in een stal. Jij dacht, ik wil een koe. Ja, ik wil een koe en ik wil het wel eens even zien. Ja. Nou, dit zijn de, de, de Oud-Hollands blaagkoppen. Bruin en zwart, ja. Een witte kop, roodbond. Dan hebben we nog Gascogne, daar staat nog een lakenvelder tussendoor. Die staan hier allemaal uh, op stal, het is winter. Ja, ik vroeg me af, hoe oud moet zo'n koe zijn? Vijf tot acht jaar ongeveer. Oh. En dan uh, zijn ze mooi op gewicht, ja. dus dan hebben ze een mooie vet op de botten... en dan is uh, het, vlees, het vlees perfect daarvoor. Uh, wat voor koe wil je eigenlijk, dan? Nou, ik weet niet zo heel veel van koeien, maar ik wil in ieder geval een hele lekkere koe. Een beetje nee. een volle koe. Ja, een volle, sappige koe. Kopenkoe.nl, daar dan, dan, dan koop je een pakket van een koe. En die koe die wordt door ons geselecteerd nou, op basis van, van uh, gewicht en van ras. En wat uh, wel uh, niet goed is. En dan, uh, dan bieden we die per pakket aan. Dat is eigenlijk meer... Uh... Ja, via internetverkoop van, van pakketten. Die pakketten zijn gebaseerd op de hele koe. Dus je gebruikt alles. Eh, Worstjes, vlees, eh, hamburgers, gehakt. Zit er allemaal in. Om... Draadjesvlees? Draadjesvlees zit er zeker in. Stoof ik hou niet van draadjesvlees jij haalt? Oh, ja, ik wel. Oh, Oké, okay, maar stel je voor dat je nou niet van draadjesvlees als ik hou. Dan heb je natuurlijk gelijk. Uh, het zit er gewoon in. Het is de hele koe. En hier moet je mensen uitnodigen, inderdaad. Nee, het Voor een in draadjesvleesavond. Wat is de achterliggende gedachte dat jij dit bent begonnen? Dat is een duurzame, diervriendelijke manier van vlees kopen. En weten waar je koe staat, hoe die geleefd heeft. Nou, Eigenlijk is de kern twee dingen. Eén is de vleesschandalen. We, we horen van alles. Ja. Sommige dingen die, die gewoon echt niet kunnen. En een tweede is eigenlijk is het heel ouderwets. Vroeger ging je met z'n allen. De moslims doen het. maar ook. Ja, die doen het nog steeds. Precies. Een schaap koop ze zelf. Maar en, een koe dan en, is te duur en, de koop in de en, en dan koop je de daar is dit eigenlijk ook van. Je maakt duidelijk dat je koe een bepaald leven heeft gehad. En met elkaar deel je dan die koe op een moderne manier. Want mensen, het is een beetje moeilijk om met elkaar te vinden. Vroeger deed je met je dorp of met een buurtschap. En nu doe je het gewoon op internet. En ik garandeer dat dat vlees wat je besteld hebt, dat die van die koe komt. Nou, duidelijk verhaal hè, dan? Ja, ik, <laughs> ik, de, nou, ik vind het echt heel, heel, heel, heel mooi uitzien dit. Ik word er wel, wel rustig van. Ja? Ja. Ja. Want jij gaat normaal naar de slager toe. Maar je denkt, van, ja, nou, jij, jij dacht bij jezelf nou ja, nee, het is juist niet. Ja, de slager en zelfs de supermarkt. In de supermarkt word ik helemaal niet blij van, van het vlees. Ook als je het bakt en zo. En het heeft dat toch een beetje iets. Uh, ik weet niet. Als je al die, die beelden ziet van al die uh, koeien die in die stallen staan, die helemaal geen ruimte hebben. En ja, daar dat word ik sowieso niet vrolijk van. Sterker nog, mijn dochter die, die, die vertelde ik dit. En die zei, ja maar papa, dat is toch zielig. Ga een nou, koe slachten omdat jij, jij hem bestelt Ik zei, ja schat, maar in, in, in de supermarkt daar ligt het allemaal kant en klaar. En die beesten die hebben helemaal geen vrijheid, helemaal niks. En nu wordt hij tenminste geslacht en dan, dan, dan gaat hij ergens dood voor tenminste. Omdat wij echt uh, ervan kunnen genieten. Nou, dat... Uh... Misschien er wel even even. over nadenken. Tauw, ze moeten toch over nadenken. <laughs> dat was die uh, dikke stier die in staat, krijgt die naam dan ook? Uh, Willem de Vierde of zo? Of Willem de Vijfde? Nee. nee. ze hebben een oormerk. En dat oormerk, dat refereert aan de koe. Ja, nee, maar dat kan me voorstellen, Daan... dat je dan als, als klant een emotionele band met... Uh, nou, laten we even Willem de Vijfde ja. noemen, uh, krijgt. Ja, daarom wijst Ivo, denk ik, uh, ook niet aan, of wel? <laughs> Dat is toch anders weer dan wanneer je naar de slagen gaat... en gewoon ja. een willekeurig stukje vlees koopt... of dat je weet van, hé, hey, dat is hem. Ja. ja, nu je hem zo ziet wel, maar goed, als als je dan op internet hem zo ziet, ziet groeien, want er komt steeds een dingetje bij, wat ik zag. Ja, ja dan heb je die band natuurlijk niet. Dus dan, uh, dan is het niet zo, niet zo heftig. On geluid ook. Hè? Ja. <laughs> <laughs> Als ik kijk, onnozel. Maar je moet er geen emotionele band mee krijgen met die koe. Ja, ik weet het niet. Gewoon Volgens op mij, en... je moet hem gewoon opeten. En... Is het toekomst ook? Ja, ja? Ik denk wel dat we dat we heel graag willen gaan zien wat we willen eten. Wat we eten, ja, dat denk ik wel. En dat je daar een goed gevoel bij krijgt. Jij hebt je koe uitgekozen. Ik had het niet voor over. <laughs> ja. Heb jij een koe voor hem gezien? Zeker, ik heb een hele mooie koeien daarvoor staan. Het zijn brandrode en er staat ook nog een blaakkopje, een Groningen blaakkopjes, Dus die, die zijn er klaar voor. En hoeveel kilo krijgt hij dan straks mee? Dan krijgt hij 7,5 kilo mee, verdeeld over allerlei verschillende producten. En dat kost? 99,95. Nou, dat klinkt goed, hè? Ja. Eet smakelijk dan. Ja, dankjewel. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ja, nu looit je nog. Oh, ja, God. als hij maar gelukkig is geweest, hè? Ja, ja maar toch, goed. het is een gek idee dat je zelf een koe staat uit te zoeken. Met die grote bruine ogen ja, maar dat die, doe je toch? Windpurs. Als je vlees eet, dan eet je en zo, een koe die je met grote ogen hebt aangekeken. En, en zo'n natte neus. Ja, ja, maar als het op een polystereen bakje groeit, is het veel minder erg. Ja, precies. Weg emoties. Ja. Lekker, toch? Goed zo. Kijk hem maar in de ogen, Bas. <laughs> Kijk hem maar in de dus, ogen. Draadjes vlees draadjesvlees is best lekker, hoor. Suzanne? Heel goed. Zometeen Echt? zijn we weer terug met uh, Nog een half uur aan <laughs> Radio 1 Vandaag. Tot zo.